Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De rechtbank in Amsterdam beslist vandaag of het proces tegen Geert Wilders wordt voortgezet. De PVV-leider staat terecht voor haatzaaien en het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging. Als het proces doorgaat wordt de zaak voor de tweede keer inhoudelijk behandeld. De eerste keer werd de rechtbank gevraagd door Bram Moskovic, de advocaat van Wilders. De rechters moesten toen worden vervangen. Moscovic pleit voor stopzetting van de strafzaak. De Amsterdamse rechtbank zou niet bevoegd zijn de zaak te behandelen. Ook stelt hij dat het OM niet ontvankelijk moet worden verklaard. In Zweedse media wordt gespeculeerd over nieuwe problemen bij Saab. De productie is gisteren voor onbepaalde tijd stilgelegd omdat er te weinig onderdelen zijn. Volgens vakbonden komt dat doordat Saab, eigendom van het Nederlandse spijker, zijn rekeningen niet kan betalen. Maar volgens topman Victor Muller zijn er geen grote problemen. Een woordvoerder zegt dat bij iedere autofabriek de lopende band wel eens even stil komt te staan. Saab is in de Zweedse media een hypergevoelig onderwerp en daarom wordt ook van deze mug een olifant gemaakt, aldus de woordvoerder. Een Amerikaanse universiteit moet 55.000 dollar boete betalen voor nalatigheid bij een moordpartij in april 2007. Toen schoot een student van Virginia Tech twee mensen dood en een paar uur later nog eens dertig. Volgens het ministerie van Onderwijs had de universiteit direct na de eerste moorden moeten waarschuwen dat er een gewapende man op de campus rondliep. Het Getty Museum in Los Angeles geeft een schilderij van Pieter Molijn terug aan de nabestaanden van kunsthandelaar Goudsticker. Die was in de jaren 30 de grootste kunsthandelaar van Nederland. Goudsticker overleed in de oorlog tijdens een vluchtpoging. Zijn grote collectieschilderijen kwam in handen van de nazi's. Het Amerikaanse museum verwierf het schilderij van Molijn uit 1640 op een veiling in de jaren 70. De nabestaanden van Goudsticker zijn al jaren bezig om zoveel mogelijk schilderijen terug te krijgen. Het weer, de bewolking neemt geleidelijk toe en vanmiddag gaat er wat regen vallen. Het wordt 12 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Dit was het NOS-journey.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 look around, cause there's a reason to rejoice, you see. Everybody come out, and listen to this, this ain't it, you Everybody look up, and there's a hope that we've been waiting for. Masse. Wanneer ik last van mensen heb, moet ik een vrouw versieren gaan De passie Somebody she is a beauty the cool